Irene Wüst komt morgen in actie op de 3000 meter. In de voorlaatste race neemt ze het op tegen de Japanse Shio Ishizawa. In Moskou zijn tientallen demonstranten opgepakt in de buurt van het Rode Plein. Ze protesteerden daar tegen het uit de lucht halen van een televisiezender... die massademonstraties tegen president Poetin uitzendt. De demonstranten zwaaiden uit protest tegen de censuur met paraplu's En toen ze die open deden werden ze door agenten in klaarstaande busjes geduwd. De arrestaties in Moskou volgen op berichten over het vastzetten van een aantal homorechten homo activisten gisteren op de openingsdag van de Olympische Spelen in Sochi. De passagierstrein die vanmorgen ontspoorde in de Franse Alpen liep uit de rails doordat er een rotsblok ter grootte van een auto tegenaan rolde. Het blok raakte de voorste wagon. Twee mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Zeker zeven reizigers raakten gewond. Het duurde lang voordat hulpdiensten alle reizigers hadden bevrijd... doordat een van de wagons boven een ravijn hing... en er veel sneeuw in het afgelegen gebied ligt. Het CDA zet oud-bewindslieden in als lijstduur bij de Europese verkiezingen in mei. Met onder meer de oud-ministers Ben Bot, Hanja Maywege en Carla Pijs op de lijst... hoopt de partij kiezers terug te winnen. Of de lijstduwers ook in het parlement gaan zitten... als ze met voorkeursstemmen worden gekozen, is niet duidelijk. Het weer het is bewolkt bij een graad of 8. Vannacht regen en de wind trekt aan. Langs de kust kan het gaan stormen. De temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen opnieuw buien. In de middag breekt af en toe de zon door. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De innovatieve achttrapsautomaat maakt BMW nog meer BMW.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 Goedenavond en welkom. Ook in deze avonduitzending natuurlijk veel Sochi na dat goud, zilver en brons. Maar er wordt ook gewoon gevoetbald, zoals op elke zaterdagavond. Het is een belangrijke week, want alle ploegen spelen driemaal in tien dagen. Twente is één van de drie ploegen die met de volle winst uit twee heel goed gaat. Maar ja, uit bij PSV, dat is toch andere koek Frank Vierluijt. Voorlopig in ieder geval wel. We zijn 20 minuten onderweg. Het is 1-0 voor PSV. De goal viel na 7 minuten. En komt op naam van Arias. PSV aan de bal tot nu toe. Goed. En Twente tot nu toe aan de bal. Bijna goed zou ik willen zeggen. Het tempo is enorm hoog op het middenveld. En, uh... De ruimtes op het middenveld zijn ook ontzettend klein. Dat uh, roept nogal in de hand dat je uh, veel fouten maakt. En dat je dus uh, doorgaans weinig ruimte hebt om uh, een foutje uh, goed te maken. Want voor je het weet staat je tegenstander ineens voor de goal. Met name in de openingsfase was dat een aantal keren het geval. Arias was al een keer gevaarlijk geweest. goede paas op Ruiz gegeven. En vervolgens uh, Ruiz die bal recht in de handen van Marsman geschoten. Ook Twente is al een paar keer gevaarlijk doorgekomen. Nu gaat de uh, door zijn eerste aanname. Niet goed genoeg om meteen recht door te lopen. Komt dan alsnog binnendoor bij Hielje uh, Mark is dat. Maar uh, zover nee Hendricks komt hij uiteindelijk tegen. Bal gaat over de zijlijn via die centrale verdediger bij uh, PSV. En dan kan Twente doorvoetballen. Het gaat uh, met recht in hoog tempo heen en weer. Met, nu met uh, centrale verdediger Bengtson zelfs mee uh, op het middenveld. Ebesilio die daar de bal breed legt op Mokhtar. Mokhtar die vandaag weer de voorkeur krijgt in de selectie van FC Twente. Maar nu moet oppassen met de rest. Want daar het PSV weer dwars door het middenveld. Dwars door het midden, ook op het middenveld. Heel veel ruimte voor Stijn Schaars, Maar zijn steekbal mist de juiste richting. Namelijk richting Locadia. Die wordt niet gevonden. Moet vervolgens wel een marsman onder druk gaan zetten. Dat lukt wel aardig. Komt Twente daar dan uiteindelijk een beetje uit. Via Gutierrez, ja. En dan valt die bal half. En dan moet zoet op tijd zijn. Die is op tijd. Halverwege de eigen helft gaat de bal met een grote boog over hem heen. Die bal mist snelheid. Dat kan zoet dus uiteindelijk goed maken. En die bal voordat hij in zijn doel ploft. Kan hij hem nog tegenhouden in zijn eigen doelgebied. Uit de lucht plukken. En daarmee is het gevaar weer geweken. Maar dat geeft wel een beetje aan hoe het gaat in deze wedstrijd. In de, de eerste nou ja, dikke 20 minuten die we onderweg zijn. Het gaat namelijk nogal snel. En omdat er nogal veel fouten gemaakt worden... levert dat ook wel een aantal kansen op. En tot nu toe dus één goal. Arias is de maker. PSV leidt tegen FC Twente na dik 20 minuten 1-0. En dit is nog maar de eerste van de vier wedstrijden... die we voor u hebben vanavond. Ahead AZ en NAC Roda zijn er allebei om kwart voor acht. En om kwart voor negen vanuit Kuip Feyenoord tegen NEC. En natuurlijk hebben we vanavond ook veel muziek. Maar we beginnen meteen met schaatsen. Want Sven Kramer, de eerste gouden medaille voor Nederland. Nederland haalde hij binnen. Hij prolongeerde zijn titel op de 5 kilometer. Moet ja, moet eerst naar Frank. Want de 2-0 valt en uh, PSV uitstekend nu over de linkerkant met een paas van Depay precies op het hoofd van Locadia en die aait de bal keurig netjes de verre hoek in. Marsman eerst geslagen in de korte hoek aan de rechterkant, nu geslagen in de verre hoek, zelf de rechterkant, alleen die aanval komt van de andere kant af. En dus prima van PSV dat in tegenstelling tot eerder dit seizoen. Uitermate effectief omgaat met het aantal kansen. Prima doelpunt nu van de ploeg uit Eindhoven. Drie kansen gehad. Twee raken. Nou, er zijn beroerdere tijden geweest voor Cocu en zijn mannen. En dan is Hidding gisteren nog maar voor de eerste keer langs geweest in Eindhoven. Met zijn adviserende rol kun je nagaan. Hij is er vanavond niet eens. Hij zit gewoon thuis te kijken. En zal ongetwijfeld tevreden zijn met wat hij tot nu toe heeft gezien. Van de ploeg uit Eindhoven. Zeker in balbezit. Doet die ploeg het namelijk uitstekend. En het staat met 2-0 voor. Wat wil je nog meer als je hier in het Philipsstadion zit te kijken in Eindhoven. En je bent niet voor FC Twente. Nou dan is het goed wat PSV tot nu toe laat zien. En Twente heeft het bijzonder lastig. Krijgt wel de kansen. Maar die scoren dus juist weer niet. In tegenstelling tot PSV 2-0. U weet het waarschijnlijk al lang, maar ik vertel het toch nog een keer. Sven Kramer, de eerste gouden medaille voor Nederland, haalde hij binnen. Hij prolongeerde zijn titel op de 5 kilometer. Er reed een Olympisch record en was maar liefst 5 seconden sneller... dan Jan Blokhuizen, die tweede werd. En er was ook nog brons voor Nederland, want Jorrit Bergsma was de derde. 6 seconden langzamer dan Kramer. Kramer is dus voor de tweede keer in zijn carrière Olympisch kampioen. Sven Kramer, vijfvoudig wereldkampioen. Olympisch kampioen in Vancouver. De man die vijftien... Vijf kilometers op rij. Wist te winnen sinds februari 2012 in Hamer. De afgelopen drie jaar ja, fantastisch geweest. Maar beetje, uiteindelijk maakt het op zo'n moment niks niets uit. En, uh... Sven Kramer kan de eerste Nederlandse man worden. De eerste Nederlandse schaatser worden. Die een gouden medaille met succes verdedigt. Die twee keer goud wint op rij. Ja, het is uh, fantastisch dat ik... Uh... Ja, het is zo'n rit neerleggen op het, op het juiste moment. En dan moet hij toch onderweg zijn naar een tweede gouden medaille. Ben je geneigd te zeggen. Als je deze, ziet, deze race ziet. On, uh, ooit reed hij 6 in Hamar. Daar gaat hij nu net niet aan komen. Maar het wordt een dijk van een Olympisch wow. record. 6 minuten, 10 seconden en 76 honderdste voor Sven de Menkramer. 16-76 het Olympisch record hier in de Adler Arena. Wat een race, wat een race. Van kamer. Neem mij nou eens mee naar de afgelopen nacht. Ja, ik ben helemaal gek. Het Olympisch Dorp is natuurlijk niet... Uh, het Olympisch Dorp is prima voor elkaar, maar uh, ja, thuis is toch allemaal wel wat stiller. En het Olympisch Dorp is, is, is, is, ja, is gewoon onrustig. En uh, veel lawaai. En vuurwerk. Vuurwerk. En je weet dat je de volgende dag moet rijden. En uh, ja, wat er dan allemaal door je hoofd heen gaat, dat, uh, daar wil jij niet bij zijn. En, uh, dat, maar ook dat is tofsport, weet je. En, uh, ik, ik wist dat er vandaag maar één iemand deze wedstrijd kon verliezen. En, uh, maar goed, uh, zo voelde het ook echt. En, ja, ik heb me wel de hele week al onwijs goed gevoeld. Dus uh, ik had er wel vertrouwen in, maar toch moet je het allemaal weer doen. Ja, je ligt dan te woelen in je bed? Hoe, uh, of is door de kamer lopen, ijsberen? Nee, gewoon stug blijven liggen en naar nou, het ik gewoon staren. Maar... Vooraf zei ik, van, het lijkt alsof, Kramer, alsof de concurrenten van Kramer hem meer op de huid zitten nu dan vier jaar geleden. Maar je hebt hier, dat heb je hier eigenlijk gelogen straf, hè, die theorie? Nou ja, weet je, dat, is, dat is de optiek van, van, van veel mensen die denken dat ze verstand van schaats hebben ja, natuurlijk. Maar dat is ook niet erg. Jij, jij zag met de ook al dichterbij komen de afgelopen jaren? Uh, ik heb hem afgelopen jaar op de 5 kilometer dichterbij zien komen. Maar ik heb ook altijd het idee gehad dat uh, ik nog steeds niet mijn ultieme rit heb gereden op de 5 kilometer. En wat uh... oh, is dit dan, de ultieme rit? Uh, dat denk ik wel, ja. Vlak? Vlak, ja. En over deze rondjes lag je dan vannacht te denken? 9-1, 9-2, terug naar 9-1, 9-2, 9-3, ja. Ja. En het feit dat je dat dan ook zo uitvoert, wat, wat zegt dat over jou? Ja, geen idee. Ik ben heel erg blij dat het gelukt is. Ja. Ja, de grootste schaat van Nederland op tijden misschien aan het worden bent? Ja, ik, uh... Nog niet, nog niet. Er komt nog een 1500 meter aan en een 10 kilometer. Wat, wat, wat kan dat op die 1500, denk ik, nog? Kan daar nog iets geks gebeuren? Ja, wat niet kan natuurlijk, maar uh, ik focus mezelf... Uh, ik ga gewoon trainen voor de 10 kilometer nu. En uh, ja, klinkt misschien gek. Ik ga die 1500 meter waarschijnlijk twee dagen van tevoren gewoon rijden. Uh. Waarschijnlijk? Ja, nou ja, weet je, in, in, in, in eerste instantie wel. Maar uh, je weet natuurlijk nooit hoe uh, dingen gaan Goud dus voor Sven Kramer. We gaan even naar Eindhoven, Frank uh, Wielaert. 27 minuten voetbal. 2-0 voor PSV. Tegen Twente dat uh, wel kansen krijgt. Maar Castaignos in de laatste mogelijkheid die hij krijgt, normaal gesproken denk ik, iedere andere spits in de Eredivisie, als hij zo'n bal krijgt, randje strafschopgebied, niemand voor je, dan kijk je even waar de keeper staat in je ooghoek en je haalt meteen uit. Castanjels niet, die gaat haalt de bal met de rechterkant of met de buitenkant van zijn rechtervoet gewoon weg van de goal, draait dan vervolgens en uh, valt en krijgt geen uh, vrije trap, dan wel strafschop maar hij staat tenslotte op het randje van uh, het strafschopgebied en uiteindelijk levert dat dan niks op en zo uh, slaagt de PSV er tot nu toe steeds in. En Twente dus ook om alle kansen van Twente om te zetten in halve kansen. Het komt uiteindelijk net niet tot een inzet in de richting van Zoet. Dat doet PSV gedeeltelijk goed. En Twente voor een gedeelte dus ook slecht. Nu een bal richting Moktaart. die staat buiten spel. Twente doet dat minder goed in ieder geval in deze wedstrijd dan PSV. Dat drie kansen heeft omgezet in twee goals. Die twee goals komen op naam van Arias en van Locadia. Vrije trap voor PSV, die gaat Hendrik zo nemen. Dat doet hij kort even terug richting Zoet, want... Twente staat alweer klaar. Overal heel diep op het veld om meteen de verdediging van PSV onder druk te zetten. Ook heel diep op de eigen helft tegen de middenlijn aan te verdedigen. Dat neemt nogal wat risico's met zich mee omdat Twente daar bij Gutierrez nog wel eens balverlies leidt. Nou, dat is heel kort voor zijn eigen verdediging. Schaars profiteert er nog wel eens van met veel ruimte en balbezit. Maar zijn keuzes tot nu toe laten nog wel eens te wensen over. En daarom staat het eigenlijk eh, omdat PSV best wat meer kansen had kunnen creëren. Pas 2-0 in deze wedstrijd. Het had gerust ook 3-1 of 4-2 kunnen zijn. Als je alles gewoon goed doet. Maar ja, zo werkt het nou helemaal niet in de sport. Je kan niet alles goed doen in een wedstrijd. Zeker niet 11 tegen 11. Daar komt eh, Twente weer over de rechterkant. Met Rosales natuurlijk die daar opnieuw doorkomt. Maar je komt niet door Willems heen. Dat gaat daar helemaal niet. Die is nogal breed en van graniet. Dus daar moet je omheen. En dat had Rosales even niet begrepen. Houdt wel de ingooi over. Komt nu bij de cornervlag uit en wil dan die bal daarvoor geven. Alleen komt hij niet bij een medespeler. Bij Tadic in dit geval. Dus kan PSV uitverdedigen. Dat doet het nogal slecht in de richting van de middenstip. Daar is geen PSV'er te bekennen. Dus kan Twente weer overnemen. Met uh, Gutierrez die uh, de bal even teruglegt in de richting van Bieland. Dan gaat het snel, want uh, Promes in bal bezit. 1 tje Promes aan de linkerkant. Strafschopgebied in, 3 PSV'ers om hem heen, 4 PSV'ers om hem heen. Hij komt er omheen en schiet dan uiteindelijk toch eens een keer een bal tussen de palen. Maar Zoet staat op de goede plek. En die uh, neutraliseert dat moment voor uh, PSV. Het moment waarvan je denkt, promes, zoek even om je heen naar de vrije Twente-spelers. Dat kan bijna niet anders dan dat die er zijn met vier PSV'ers om je heen. Hij slaagt erin om te schieten. Maar uiteindelijk dus niet om te scoren. Daar is PSV al wel in geslaagd in het eerste half uur van deze wedstrijd. Twee keer om precies te zijn. En leidt dus ook met 2-0 tegen Twente.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 Ik ben niet helemaal tevreden de manier waarop ik hem rees, zeg Maar ik kon net niet helemaal, helemaal vrij rijden en echt uh, gewoon raken klappen geven. Ik kwam niet echt lekker voor de bochten uit. Maar uh, ja, goed, dat is de spanning die bij zo'n Olympisch toernooi hoort, denk ik. En, uh, ik denk dat de, de, de, de, de tweede plaats, zilverplak, gewoon uh, het hoofdhaalbouw was hier vandaag. Ja. Ja, voor jou had Sven Kramer ook al gereden. Hè? Die reed 6 minuten 10. Ja. Wat, wat, wat dacht je daarvan? Ja, dan weet je dat je een, een laag van PR... Moet je een, nee, niet eens een dan moet je een PR rijden.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 Dan verlies je zo veel op die laatste rondjes. En dan, uh, ja, dan gooi je ze sowieso weg. En dat zei Jorrit Bergsma tegen verslaggever Steven Dadebout. Intussen is er ook geloof voor de drie kilometer. Morgen. Irene Wust komt daarin in de dertiende en voorlaatste rit in actie. Wust rijdt tegen de Japanse Ishizawa. En ook in de laatste rit rijden een Nederlandse en een Japanse tegen elkaar. Antoinette de Jong tegen Hoezumi. Anouk van der Weijden is in het achtste paar ingedeeld. De Duitse Kraus is haar tegenstander. En Wüst is daar favoriet natuurlijk voor de titel in Sochi. Martina Sablikova is haar grootste uitdaagster. De Tsjechische treft in de rit voor Wüst. De Poolse Bakleda Kurus. En Claudia Pechstein rijdt in de elfde race tegen Njatoen. En die komt uit Noorwegen. Frank Wieluid, geen idee waar hij vandaan komt... maar hij zit in Eindhoven, PSV Twente. <laughs> dat maakt ook verder niet uit. 35 minuten gevoetbald, inderdaad. En 2-0 voor PSV, ongekende luxe. Maar daar blijft het niet bij, dat durf ik wel te stellen... in deze wedstrijd die heerlijk is. Hoog tempo, gebeurt heel veel. Alleen Twente scoort niet. Dat is ongeveer het enige dat er niet gebeurt. Verder gebeurt zo ongeveer alles. Tot nu toe en het voordeel dus van PSV... Dat uh, twee goede goals heeft gemaakt en nu ook redelijk veel balbezit heeft in deze laatste fase van uh, de eerste helft. Uh, via bijvoorbeeld Bruma, bal breed op Arias, een van de twee doelpuntenmakers. Hij uh, ook weer breed richting Schaars. En uh, Twente overigens een goede kans gekregen op de aansluitingstreffer. Als PSV achterin toch de bal aan het rondspelen, spelen is, krijgt nog even de kans om te vertellen dat Tadic op uh, 20 meter nog een bal uh, over... Uh, uh, zoet heen krulde. Zoet was vervolgens uh, eigenlijk al verslagen. Maar uh, toen vond uh, Tadic nog de lat op zijn route. En dus geen aansluitingstreffer voor Twente. Zo heeft Twente al meer van dat soort dingen gehad. Niet zozeer paal of lat, maar wel van die bijna momenten dat je denkt, nou, nou gaat het gebeuren. Ook nu een paas vanaf de rechterkant, Rosales. Dan weet je zeker dat het niet gaat gebeuren, want Tadic is te ver weg. En ook Kastanjels is niet in de buurt. Maar Zoet neemt het zekere voor het onzekere. Schiet die bal over de achterlijn en geeft er zo een hoekschop uh, weg. Aan FC Twente dus in die laatste fase van de eerste helft. Tadic gaat die hoekschop daar nemen. En dus komen Bieland mee naar voren. Bengson komt mee naar voren. En dan heb je al een aardige luchtmacht met Castaanjes, die daar ook nog wel het een en ander zou kunnen uitrichten. Maar die is vooral aan het uitglijden. En de verkeerde kant op aan het lopen als hij eenmaal de bal heeft. Tot nu toe heeft hij nog weinig goeds kunnen doen voor Twent in deze eerste helft. De bal valt. Bij de eerste paal valt goed voor PSV. En dat kan dus counteren. Doet dat heel slecht. De bal blijft liggen, zo'n beetje randje straks gebied. En dan wordt het een beetje rommelig. Bruma probeert de bal weg te schieten. Dat lukt hem niet. Schiet de bal heel hard tegen Promes aan. En via Park moet er dan gelopen worden over de rechter. De kant. En dan is er ineens ruimte voor PSV in het midden bij Mark En De Depay, De Pai, goede beweging langs Rosales. De Pai voor 3-0, De Pai voor 3-0. Nee, hij schuift hem langs de goal van Marsman. Bal wordt nog aangeraakt, zegt Blom. En dus hoekschop voor PSV aan de andere kant. Zo snel kan het dus gaan als je een beetje loopt te rommelen en je denkt we krijgen een kans. Tientallen later aan de andere kant ben je blij dat hij er niet in vliegt. En PSV niet op 3-0 komt. Dat geldt dan in dit geval voor FC Twente. En Twente moet nu weer uh, opletten omdat nu PSV dus een hoekschop uh, meekrijgt. En Depay die nu gaat nemen, legt hem bij de tweede paal neer. Marsman blijft staan en wacht. En ziet dat uh, Hildermark overkopt. En zo uh, kan Marsman uiteindelijk de doeltrap gaan nemen. En PSV loopt niet zo heel ver terug. De voorste mensen uh, Ruiz, Locadia en Depay blijven allemaal staan. Dus moet Marsman uiteindelijk wel gaan kiezen voor de lange bal. In de richting van bijvoorbeeld Castaños, Gutierrez is daar ergens in de buurt promes. Maar dat zou ik niet proberen, want dat is een van de kleinste mensen. Nee, Marsman gaat gewoon kort op Ebesilio. Dan krijgt hij hem weer terug. Moet hij alsnog lang, vrees ik voor hem. Inderdaad, hij gaat naar zijn linker en moet dan lang. Doet dat wel over de grond richting Mokhtar. Mokhtar gaat dan breed en dan valt hij zo in de voeten bij Depay. Die wil dan meteen Locadia inspelen. Dat lukt niet, zit een Twentsbeen tussen. Dat probeert dan te counteren. Dat gaat ook niet lukken, want Hendricks is niet sneller dan Luc Kastaños. Maar die heeft wel een paar meter voorsprong. Dat helpt. En dan vervolgens Zoet in de problemen gebracht. Door diezelfde Kastanjos. En dan mag Willems het gaan oplossen. Die glijdt weg. En krijgt de bal dan weer terug bij Zoet. En door al dat glijden en dat ontzettende druk zetten... Dan krijg je wel een leuke wedstrijd. Want er gebeuren allemaal dingen waar je niet op rekent. En dat geldt ook voor de mensen in het veld. En dat zorgt dus voor alle kansen die we tot nu toe gezien hebben. Rosales denkt de bal onder controle te krijgen. Dat is niet zo. Het is uiteindelijk De Pai en nu Park op de middellijn. En die kan dan wat meters gaan maken. De bal inleveren op links bij Willems. Willems achterlijntje halen. Dat hoeft niet eens. Voorzetje geven. Daar op de... Penalty stip. Daar uh, staat namelijk Depay weer te wachten. Die raakt de bal in de bal. Totaal verkeerd. Marsman is uh, degene die dan de doeltrap weer kan gaan nemen. Een wedstrijd in een hoog tempo tussen twee ploegen die goed kunnen voetballen. Dat is uiteindelijk gewoon een hele prettige voetbalavond. En dat is waar we naar zitten te kijken in de eerste bijna 40 minuten van deze wedstrijd. PSV Twente. Het is 2-0 voor PSV. En ik heb al gezegd, daar blijft het niet bij. Er gaat nog wat gebeuren. Even kijken wat er in het buitenland is gebeurd, want dat is ook opmerkelijk. In de Premier League versloeg, nou ja, versloeg Liverpool-Arsenal. Verpletterde Liverpool-Arsenal. Het werd 5-1. Het was al 4-0 na 20 minuten. Tweemaal Skrtel en tweemaal Sterling. En Frank Wielheid heeft er ook één. Inderdaad, 40 minuten gevoetbald. Aansluitingstreffer daar. Promes verrast zoet in de korte hoek. De bal gaat uit, wordt ingegooid... en komt bij Promes terecht in het strafschopgebied. En dan is de aansluitingstreffer daar. Je weet... Dat er iets gaat gebeuren. Maar het kan zomaar 3-0 worden voor PSV. En dan is het voorbij. Nu is het zeker voorlopig nog niet voorbij. Uitstekend gedaan. Goed en snel geschoten door Promes. Met notabene Bruma in zijn rug. Heel kort uit de draai. Hij verrast Zoet. Die heeft geen tijd om te reageren in de korte hoek. Twente maakt de aansluitingstreffer in Eindhoven. Het is 2-1 voor PSV. Verder naar Engeland. Ik vertelde dus al Liverpool, Arsenal 5-1. Chelsea, Newcastle United 3-0. Drie goals van Hazard. Luc de Jong voor het eerst stond hier in de basis bij Newcastle. Maar ja, dus zonder succes. Aston Villa, West Ham 0-2. Norwich City, Manchester City 0-0. Southampton, Stoke City 2-2. Sunderland, Hull City 0-2. Crystal Palace, West Bromwich Albion 3-1. En het is rust bij Swansea City tegen Cardiff City. en Er is nog niet gescoord. 0-0. Chelsea gaat na 25 ronden aan kop met 56 punten. Gevolgd door Arsenal met 55 en Manchester City met 54. En het gat met Liverpool is redelijk groot geworden... want Liverpool heeft er na 25 wedstrijden 50 nu. Zes minder dus dan de koploper Chelsea. Dan de Bundesliga. VfL Wolfsburg tegen Mainz 3-0 met een goal van Bas Dost. werden Bremen tegen Borussia Dortmund 1-5. Tweemaal Lewandowski en tweemaal Mkhitaryan. Nuremberg, Bayern-München 0-2. Geen succes dus voor Verbeek. Freiburg tegen Hoffenheim 1-1. Eintracht Frankfurt tegen Eintracht Braunschweig 3-0. En het is rust bij HSV tegen Hertha BSC. En bij rust is het 0-3. Bayern München gaat met 56 punten aan kop... gevolgd door Bayern Leverkusen met 43 en Dortmund met 39. En die hebben allemaal 20 duels gespeeld in Duitsland. En dan gaan we naar het Hollandhuis in Sochi. Daar zit Edwin Cornelissen en die wacht op de huldiging van een heleboel Nederlanders. Ja, zo is het. En uh, ja, je hoort het, er wordt nog muziek gemaakt door uh, Nick en Simon. En die doen dat voor een zaal die afgeladen vol zit met mensen. Dat is niet zo heel erg moeilijk, want uh, het is niet zo'n grote zaal. Niet zoals in uh, Londen bijvoorbeeld, uh, ja, toen er echt duizenden mensen in konden. In dit geval spreken we over honderden mensen. Maar die zijn toch allemaal natuurlijk naar het Holland House gekomen... om Sven Kramer, maar ook Jan Blokhuizen en Jorik Bersma te huldigen. Ik heb uh, de kampioen en uh, de andere medaillewinnaars al rond zien lopen achter de schermen. Het heeft eigenlijk uh, best wel een tijdje geduurd. Voordat we officieel de bevestiging hadden dat ze daadwerkelijk gehuldigd zouden gaan worden. We wisten helemaal niet of Sven Kramer daar op dit moment wel op zat te wachten. Zijn toernooi is immers nog niet ten einde. Maar hij zal gedacht hebben van ja, ik wil toch die fans die mij op de tribune hebben aangemoedigd. En die nu in dat Holland House staan, niet teleurstellen. En zo dadelijk me toch even laten zien op het podium. Dus het wachten is op Sven Kramer en die andere medaillewinnaars. kwestie van minuten denk ik. Want ja, de planning was dat ze rond half elf Russische tijd op het podium zouden verschijnen. Ik kan altijd iets uit natuurlijk maar zoals het nu eruit ziet gaat het aardig volgens plan verlopen. Dan gaan we weer naar Villaheid in Eindhoven. 43e minuut tussen PSV en Twente. 2-1 is de stand op dit moment. En Twente jaagt op de gelijkmaker nog voor de rust. Maar geeft ook ontzettend veel ruimte weg. Zoals nu aan Ruiz. Ruiz aan de linkerkant zoekend naar een medespeler. Vindt hij een Arias? Die gaat Schilder tegenover zich vinden. Schilder goed gewacht, goed naar de bal blijven kijken. Op het moment dat Arias de beweging maakt om binnen door te gaan, tikt Schilder de bal weg. En daarmee geeft hij zijn ploegenoten de kans om in ieder geval weer de bal goed neer te zetten. En PSV niet door te laten voetballen met al die ruimte in de rug bij Schilder. Het ingooien blijft over. Die gaat Arias ook nemen. de hoogte van de middenlijn. Bal terug richting Bruma. Bal breed naar Hendricks. Zo zijn we achterin bij PSV-beland. En Park uh, niet zijn hele beste bal, dacht ik. Het is in ieder geval een bal waar geen tempo in zit richting Willems. Maar hij komt daar wel uiteindelijk. Omdat er bij Twente niet echt iemand is die doorloopt. Zo'n rare... Boogbal die een beetje blijft hangen met de buitenkant van de voet geschoten. Aan de andere kant wordt wel tempo gemaakt door Mark Bal hard richting Arias. Dan maar meteen de diepte gezocht richting Depay. Roeistand, goede steekpaas. Oh, in de richting van Mark wilde ik zeggen. Beetje hard alleen voor die middenvelder. Bal onder hem door. En dus zo in de handen van Marsman die de bal goed zag aankomen. En hem zo kon onderscheppen. En Twente kan overnemen. Ook PSV blijft gewoon staan. Doet gewoon hetzelfde wat Twente doet. Vroeg storen. En zo probeert de bal snel te veroveren. Met nog een minuutje speeltijd in de eerste helft. En die 2-1 stand. Heeft dat tot nu toe ook tot het gewenste resultaat geleid. Namelijk de voorsprong. Maar die is alles behalve zeker. Want Twente is zeker zo goed als PSV is. Dat maakt deze wedstrijd ook zo aangenaam tot nu toe. Rosales, de hoogte van de middenlijn aan de rechterkant. Het inspelen van Castagnos. En dan zoeken naar bijvoorbeeld Mokhtar die daar is. Nee, dat is... Tadic die daar naar de rechterkant is uitgeweken. En de bal wordt overgenomen via Depay. Die zoekt in één keer in de diepte. Locadia, die wordt niet gevonden. Kan Twente weer overnemen. Zijn we weer aan de rechterkant bij Tadic aanbeland. En die zoekt opnieuw Kastanjels. Die staat bij Hendricks. Bal gaat over bij de heren heen. Zo in de, voet, zo in de handen moet ik zeggen. Want die mag hij mag gebruiken. Van Zoet. En dan uh, Bruma inspelen. Park krijgt veel ruimte bij, uh, van Twente op het middenveld. Hij wel. Maar is tot nu toe niet zo heel gelukkig in zijn aannames. Nu heeft hij rustig de tijd. Legt hij de bal naar Hendriks. Balletje breed, Schaars komt hem even halen tussen zijn twee centrale verdedigers in. En zo verstrijkt die laatste minuut en koestert PSV even de 2-1 voorsprong. Temporiseert het even, eigenlijk voor het eerst in deze eerste helft. Ruiz, die officieel links aan de buitenkant is begonnen, maar zwerft en zwerft tot hij in ons weg. En uiteindelijk ergens rechts op het middenveld uitkomt. En dan vindt Blom het wel genoeg, hoeft geen tijd bij te trekken in deze eerste helft. Heerlijk tempo, genoeg kansen gezien en ook een paar goals na 45 minuten leidt PSV in eigen huis tegen Twente 2-1. Game of Love van Santana en Michelle Branch. We gaan naar het Hollandhuis. Edwin Cornelis is het feestje al begonnen. Uh, het feestje staat op het punt van beginnen, want we hebben zojuist gezien dat Dick en Simon hun optreden hebben afgerond. En dat Umberto dan het podium heeft betreden en het publiek heeft gevraagd zijn jullie er klaar voor, voor de kampioenen om hen hier op het podium te zien. En die kampioenen die staan nog achter de schermen, terwijl het publiek nu nog eventjes... Ja, nee, daar zien we inderdaad Jorrit Bergsma. De zaal inkomen. Die komt eerst langs de Vips. En loopt in alle langzaamheid naar het podium. Terwijl hij de high-fives geeft aan de mensen. Die hem feliciteren met, met zijn medaille. Dus Jorrit Bergsma, de eerste die de hal mag betreden. En het podium mag gaan betreden. Is kijken of ze alle drie tegelijk op het podium gaan zien. Of dat ze één voor één in het zonnetje worden gezet. Hij moet echt door een haag van mensen, Jorrit Bergsma. En ja, de een na de ander geeft hem een high-five. Overigens aardig om te zien dat in dit publiek ook veel oudsporters. En oud-coaches zitten, bijvoorbeeld de Jarre van Koonen, een Bas van der Goor. Dat soort uh, sporters en oud-coaches zijn allemaal aanwezig om uh, dit feest ook mee te maken. Jorrit Bergsma krijgt uh, de handdruk van Humberto uh, Tan, steekt de armen in en laat zich toejuichen door uh, al die mensen. Die natuurlijk snel even een fotootje willen maken. En uh, ja, hij uh, toont ook de lach op het gezicht. Begint een beetje mee te deinen op de muziek, Jorgen de wergsma. Uh, toch blij natuurlijk met uh, een bronzen medaille. Hoewel dat misschien uh, vanmiddag niet echt zo voelde. De vuist in de lucht. Hij staat er een beetje te feesten. Nou, niet echt heel erg swingend. Terwijl ik uh, de confetti door de lucht zie vliegen. En uh, ja, de camera's uh, voor zijn gezicht zien verschijnen. Iedereen wil dit moment toch even vastleggen. Maar het gaat natuurlijk om meer sporters dan alleen. Jorrit Bergsma. Dus de vraag is wanneer de nummer 2 Jan Blokhuizen het podium op wordt geroepen. Hoe werd het dan? Die slaat een arm op de schouder van Jorrit Bergsma. Misschien dat hij nog even met hem gaat praten terwijl de mensen allemaal staan mee te deinen op de muziek. En Bergsmaat ja, toch met een uh, glimlach op zijn gezicht, ondergaat deze huldiging in het Holland House. Uh, zoals gezegd, een stuk kleiner van formaat dan het Holland House zoals we dat in Londen hebben gezien. Geen duizenden mensen, maar honderden mensen. Maar toch, die mensen zijn toch maar allemaal naar Sochi gekomen om uh, die schaatsers in actie te zien. En misschien later ook wel uh, de andere sporters. Obert dan gaat even praten met Jorrit Bergsma. Misschien is het om zo dadelijk even terug te komen. Als ook de nummer 2 en de nummer 1 van het klassement op het podium zijn verschenen kunnen wij even met Andy Houtkamp praten over de volgende wedstrijd. Go Ahead tegen AZ. Ja, AZ, twee overwinningen in de afgelopen dagen. Dan doe je het lekker en dan stijg je ook meteen flink. Een stabiele middenmotor geworden. En Go Ahead Eagles, twee uit twee. Twee gelijke spelen tegen Roda en NEC. Ja, daar schiet je niet veel mee op, Andy. Nee, dus we willen ze graag punten halen. Want 25 punten zijn er maar. En 13e plaats zijn er maar 4 meer. Dan nummer 18 Ado in deze vreemde competitie. En dat die vreemd is geldt natuurlijk ook voor AZ. Staat op de zesde plaats. En uh, uh, staat helemaal niet zo heel ver achter uh, bijvoorbeeld de nummer 4. Feyenoord. En wil uh, toch. Door een overwinning hier uit in Deventer. Uh, wat aansluiting vinden met uh, bijvoorbeeld Feyenoord. Nou, dat moet allemaal maar gebeuren dan zonder Johansson. De spits, want die is geblesseerd. En Danny Avditsch is zijn vervanger. Voor de rest uh, de, de bekende andere spelers van AZ... Met uh, Dick Advocaat als trainer. En reserve trainer, assistent trainer. Is uh, Martin Haar. En die heeft hier jaren gevoetbald. Ook in uh, het mooie Haarlem natuurlijk. Maar ook hier in, uh, in Deventer. En die uh, was, vond het leuk om hier weer terug te zijn. Foucault Boy met Go Ahead. Uh, heeft uh, Joey Godet in de basis weer staan. Xander Houtkoop die er afgelopen week niet bij was. Is weer terug in de basis. En dat betekent dat Antonia wat rust krijgt. Uh, is een beetje, heeft zichzelf over de kop gelopen. Zoals uh, Fouke Boy zegt. Dan moet een beetje rust houden. En speelt dus niet aan het begin van deze wedstrijd wel Erik Valkenburg. Hij is gehuurd van AZ en zal dus graag tegen zijn... Uh, nog altijd uh, werk geven. Want dat is AZ natuurlijk. Als je gehuurd wordt van AZ. Maar hij wil graag scoren hoor, voor go Ahead En dat heeft hij al een aantal keren dit seizoen gedaan. Scoren voor go Ahead En dat zal belangrijk zijn. Hier in dit echt Engelsachtige voetbalstadion. Waar het echt gezellig altijd is. Ben ik heel benieuwd hoe de wedstrijd go Ahead Eagles tegen AZ gaat worden. Met als scheidsrechter... Danny Makkali, over een paar minuten gaan we eraan beginnen. En ook om kort voor acht in Breda, Nak tegen Roda. Vier punten is het verschil tussen beide ploegen. Vijf eh, plaatsen op de, in de stand. Nak is elfde, Roda zestiende. Ja, Roda zal toch zo langzamerhand punten moeten halen. Ook onder die nieuwe trainer, Jondaal Thomasson. Want onder Thomasson zijn er slechts vier uit de laatste vijf duels gehaald. Arman Afsaroglu. Ja, en wat Andy zojuist ook zei. Stel dat Roda hier vanavond wint in Breda. dan komen ze op slechts één punt van Nak. En dan zijn ze opeens toch wel weer een paar puntjes verwijderd. en misschien wel weg uit die degradatiezone. En dan moet Nak zich weer zorgen gaan maken. Want zo vreemd is deze competitie. waar het verschil tussen de ploegen net onder de middenmoot heel klein is. Belangrijke wedstrijd, dus vanavond in Breda. Tussen twee ploegen uit het rechte rijtje. En wat je inderdaad zei, Ronald Roda zal toch punten moeten gaan halen. De ploeg verloor door de weeks van Feyenoord met 1-2. Die stand doet vermoeden dat dat een spannende wedstrijd was. Maar Roda werd helemaal weggespeeld, met name in de eerste helft. Het was vooral aan Feyenoord te wijten. Dat het in de slotfase nog een beetje spannend werd. Maar Roda speelde in die wedstrijd niet goed. En dat heeft ervoor gezorgd dat trainer Jondal Thomasson... Uh, toch een aantal wijzigingen heeft uh, doorgebracht in zijn basisopstelling. Dat is mede noodgedwongen. Maar één wijziging is dat niet, want de Scootij... De Albanese spits, die uh, dus als stand-in geldt voor Christian Nehme, die nog steeds geschorst is. Die scoetai, die zit op de bank, want uh, Thomasson was niet tevreden over hem. En hij wordt vervangen, scoetai, door William Pluim. Van nature natuurlijk een middenvelder, maar uh, Thomasson denkt dat Pluim ook uh, in de spits uit de voeten kan. En een aantal noodgedwongen wijzigingen ook nog bij uh, Roda JC. Want uh, Kali, die kreeg een gele kaart in dat duel tegen Feyenoord en is uh, geschorst voor deze wedstrijd. Hij wordt vervangen. Op het middenveld door Rolly Bonnevasia. En rechts achterin speelt Timo Letchert, de huurling van FC Groningen... ...maakt zijn debuut voor Roda JC vanavond. Hij speelt omdat Montijnen vader is geworden onlangs... ...en een aantal dagen vaderschapsverlof heeft opgenomen... ...en erin Breda vanavond dus niet bij kan zijn. Letchert dus op zijn plaats. En bij NAC, NAC speelde het midweeks gelijk tegen NEC 1-1... ...en won vorige week toch wel redelijk verrassend bij Heracles Almelo. Dus in die zin heeft de, heeft de ploeg uit Breda er een redelijk goede week op zitten... En dat willen ze natuurlijk hier in eigen huis voort gaan zetten. De vorige keer dat Nak thuis speelde, dat was tegen Zwolle. Het vorige avondje, Nak was dat ook, op zaterdagavond. Die wedstrijd ging toen verloren met 2-1. En trainer Nebosha Goudelje hoopt de toeschouwers hier vandaag in Breda... een iets positiever resultaat voor de thuisploeg vandaag te geven. Een aantal wijzigingen ook bij NAC. Nou ja, een aantal, het is er eigenlijk maar één. Want Tim Gillissen, die midweeks nog speelde tegen NEC... die heeft wat last van een kuitblessure. En Joey Suk speelt op zijn plaats. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Tom van Sichem... en gaat over een paar minuutjes beginnen. Hoeveel Nederlanders stel je daar in totaal in het Holland Huis, Edwin Cornelissen? Uh, heb je het over op het podium of uh, nee. ervoor? in de zaal, alles oranje. <laughs> ja, alles oranje inderdaad. En uh, allemaal een biertje in de hand, ook dat nog. Ja, en die mensen die staan nu te juichen voor. Jan Blokhuizen, want die is zojuist de hal binnengekomen. Ook hij weer door die haag van mensen. Ook hij weer de high fives en uh, de handdrukken die hij krijgt. Het is uh, ja, veel direct contact met het publiek. En uh, waar we zojuist bronzen snippers door de lucht zagen vliegen... zijn het nu de zilveren snippers. Dus aan alles is gedacht vandaag... En Jan Blokhuizen maakt wel een stralende indruk. Daar waar misschien Jorrit Bergma nog wat bedeesd was en wat introvert was. Jan Blokhuizen die ondergaat het feestje wel echt, echt mooi. Het was trouwens wel mooi om te horen zojuist hoe die hele menigte dan voor Jorrit Bergma uit Jorrit, Jorrit aanhief. En uh, dat gaan ze nu doen voor uh, Jan Blokhuizen. De schaats is natuurlijk zonder medailles op het podium. Want die worden morgen pas officieel uitgereikt op Medal Plaza in, uh, in uh, Sochi. Dus ze staan hier zonder medailles. Maar uh, ze staan hier wel te stralen. Jan Blokhuizen met uh, het zwarte shirt aan. Waar Jorrit Bergsma gekozen had voor het oranje jasje. Luister naar het publiek. Dat zingt Jantje. Bedankt. Jantje bedankt, Jantje bedankt. Nou, dat is in ieder geval uh, uh, ten ere van Jan Blokhuizen. En ik wil niet weten hoe het straks gaat klinken op het moment dat de grote kampioen Gouden Sven Kramer de hal gaat uh, betreden. Dan meld ik mij weer. Some girl I used to know. Can't get used to losing you van Beat. Was dat een hit uit 1983? Staan ze alweer op het veld in Eindhoven bij PSV 20? voor het uit? Op één na en dat is Moktaart. Die is in de kleedkamer achtergebleven. En dan staat er nog eentje niet bij die er wel bij moet staan. Daar staan ze bij Twente nu ook naar te kijken of Egan alsjeblieft een klein beetje wil opschieten. Maar die moet eerst even zijn nopjes laten zien aan de vierde man. En dan gaan de bordjes pas omhoog dat hij in het veld mag komen. Dat is dus de wijziging die wordt aangebracht bij FC Twente in deze wedstrijd. Egan een nummer 10. Dat betekent dat uh, Tadic naar de linkerkant verhuist, De plek waar Mokhtar oorspronkelijk uh, aan het actief was in uh, de eerste helft. 2-1 voor PSV. Na een zeer vermakelijke eerste helft waar PSV verbazingwekkend effectief omging met de kansen. Maar die uiteindelijk toch vooral moest toestaan aan FC Twente. Dat uiteindelijk er ook in slaagde om de aansluitingstreffer te maken in die eerste helft. De tweede helft nu Egan. Inderdaad in het veld is inmiddels afgetrapt. De bal helemaal terug naar Zoet via Hendricks. Lange bal naar voren om daar verder te voetballen. Overtreding gemaakt door Schilder. Nee is het oordeel daarvan. Ja, toch ja is het oordeel daarvan uiteindelijk. En dus kan PSV ter hoogte van de middellijn aan de rechterkant de vrije trap gaan nemen. Bal terug naar Bruma. Bal breed naar Hendricks. En Twente doet gewoon wat voor voorrest ook deden. Voluit druk zetten op die achterste linie. Daar waar Mark even tussen die twee... Centraal, centrale verdedigers is ingekomen. Bal terug naar Zoet. Die moet dan diep eh, gaan kiezen. En dat loopt nog goed af ook voor PSV. Met Park. Die de bal verovert op het middenveld. bal breed legt naar Willems. En zo is de tweede helft in ieder geval weer begonnen. Laten we hopen dat hij net zo vermakelijk is als de eerste. Dan hebben we in ieder geval een aangename totale avond gehad. En niet alleen een halve avond. PSV heeft het tot nu toe prima naar zijn zin in het Philips stadion. Want het staat voor tegen Twente met 2-1. Na nou, brons, zilver is er nu ook goud in het Hollandhuis bij Edwin Cornelissen. Ja, je kan wel raden wie daar natuurlijk met een big smile op zijn gezicht staat te springen op het podium. Dat kan niemand anders zijn dan Sven Kramer. Hij kwam echt met een enorme lach op zijn gezicht, die hal binnen. En genoot van de aandacht die hij hier kreeg. Hij omhelste wat mensen die hij denk ik goed kende. En ja, hij staat nu op het podium waar hij ook nog wat handjes schudt aan Nick en Simon. Ja, hij ondergaat dit natuurlijk als zijn feest. En wat je een beetje van zijn gezicht misschien kon aflezen, was de opluchting. Van hè, deze buiten is binnen, hier heb ik zo hard voor gewerkt. Hier heb ik zoveel energie in gestoken. Het moest allemaal goed gaan vandaag. Het moest allemaal kloppen en dat deed het. En uh, ja, deze huldiging is daar dan ook een resultaat van. Hij staat op het podium en uh, hij ondergaat deze huldiging. <coughs> daar waar uh, het publiek met uh, de telefoontjes in de hand zien staan. Hij gaat geïnterviewd worden door Umberto. Uh, Kahn. Hij gaat toegejuicht en toegezongen worden, Sven Kramer. En uh, ja, hij gaat genieten van zijn feestje vandaag in het Hollandhuis. En Twin Cornelissen werd er even emotioneel van. Go ahead tegen AZ en die hardkop. Nog geen brok in mijn keel van het voetbal tot nu toe. Maar dat kan ook moeilijk na twee minuten spelen. 0-0 met balbezit voor AZ. Voor de eerste keer eigenlijk op de helft van Go Ahead met Berghuis. Die goed bezig is, maar nu de bal verspeelt. En dan gaat de bal over de zijlijn via Berens. En dat is een andere speler van AZ. Dus mag Go Ahead gaan gooien. Ja, 33 punten voor AZ. 25 voor Go Ahead. en ook maar acht puntjes tussen de nummer 6 en de nummer 13. Het geeft aan hoe dicht alles bij elkaar zit. Eens kijken wat er gaat gebeuren... Als Go ahead. Gooit. Een minuut stilte hebben we gehad voor Dick Jansen. Hij was 25 jaar voorzitter van de supportersvereniging. en 10 jaar materiaalverzorger van het eerste. Een van de vier Golden Eagles. Zoals hij hier geëerd is geweest. Hij is van de week overleden. En dus speelt Go ahead met rouwbanden. En was er een minuut stilte. De bal bezit voor AZ. De bal gaat de diepte in, maar met een beetje tegen de wind in. Want AZ speelt in de eerste helft tegen de wind in. Ja, je hebt die lage tribunes achter de doelen. Dus komt hij weer daar best overheen. Kan best dan ook een, een, een, een, een rol van betekenis gaan spelen in deze wedstrijd. Als Go-ahead heeft gegooid. Kolder raakt de bal kwijt. En dan gaat de verdediging van AZ. Die al vier wedstrijden zo staat. En pas één doelpunt heeft tegengekregen in die vier wedstrijden. Gaat de bal naar voren werken. Richting Goedelje. Goudelje komt. Krijgt de bal niet onder controle. En dan gaat Go-ahead de bal naar voren rammen. Die wordt daar opgevangen door Gouwenleeuw. Leeuw even terug naar Esteban. AZ is bezig aan een goede periode. Uh, afgelopen week uh, midweekse wedstrijd 2-0 gewonnen van Vitesse. En nu uh, willen ze het ook goed doen tegen Go Ahead. Maar Go Ahead zit er bovenop. En uh, Elm raakt de bal uh, even kwijt. Maar kan hem uh, toch weer heroveren. En dan wordt er een overtreding gemaakt door Go Ahead. Het is nog niet groot. Het is nog niet spannend. Uh, uh, niet wat betreft kansen en mogelijkheden. En dus staat het na vier minuten nog altijd 0-0 bij Go Ahead AZ. En ook in Breda wordt er gevoetbald. Arman Afsaroglu. Hier ook nog niet heel meeslepend na 4 minuten en een 0-0 tussenstand. Nak iets beter begonnen aan deze wedstrijd in eigen huis. Levert een aardige vrije trap op voor Jordi Buis. Net buiten het strafgebied slinger die de bal de 16 meter in. Maar die bal ging net voorlangs voordat een spits van Nak daaraan kon komen. Dus dat levert uiteindelijk geen doelgevaar op voor de goal van Filip Courto. Doelman van Roda en Roda is nu ook in balbezit met William Pluim. De gelegenheidsspits dus vandaag speelt de bal even naar de rechterkant. Naar Guus Hupperts goed in vorm de laatste weken. Hupperts misschien wel de beste rechtsbuiten die op dit moment op de Nederlandse velden rondloopt. Heeft de bal even afgelegd op Bonovacia. Bonovacia terug naar Soutouin. Roda even wat langer in balbezit. En dan heeft, heeft Letjet de goede paas op Huppert die dan een voorzet moet geven op Pluim. Doet hij ook wel maar uh, daar zit dan Jordi Buisen van NAC tussen die die bal kan uitverdedigen. Dat doet hij niet goed, want Roda kan weer oppikken. Suchein, maar die moet dan terug omdat die door Joey Suk wordt opgejaagd. Suk dus in de basis vandaag bij NAC omdat uh, Tim Gillessen die de afgelopen weken op die positie speelde wat last heeft van een kuitblessure. Roda is nog altijd in balbezit. Nog geen doelgevaar namens de, kerk, de ploeg uit Kerkrade gezien in deze wedstrijd. Roda probeert even rustig op te bouwen nu. Via Soutouin rond de middenlijn, de rechterkant. Speelt de bal even op Pluim, die vaak wegzakt uit de spits. Pluim heeft dan een slimme steekbal op Hupperts. Die dan even verlost is van tegenstander van de weg. Hupperts weer met de voorzet. En dan is het Suk die daar in de vijf meter die bal nog kan wegtrappen. Maar hij trapt die bal zomaar in de voeten van Hupperts. Dan is er weer een voorzet namens Roda. Van Pluim is dat volgens mij, maar die bal wordt weer... Uitverdedigd door uh, Nak. Maar het is weer van korte duur, want Roda neemt weer over. Maar dan is er een slechte bal van uh, Letchett op uh, Huppers. En dan kan uh, Nak ertussen zitten. Is er een ingooien uh, voor Nak aan de linkerkant. Via de linkervleugelverdediger Kenny van der Weg naar ruim zes minuten. Nak dat uh, in eigen huis dit seizoen uh, 5 van de 10 thuiswedstrijden won. Dat is op zich een uh, redelijk goede score. Maar de ploeg uit uh, Breda zou die score wel iets willen opvijzelen. Want ja, de punten die Nak haalt, die halen ze vooral in eigen huis. Dus dan zou je toch hier vandaag tegen Rode J.C., dat 16e staat op de ranglijst, eigenlijk wel een goed resultaat verwachten voor Nak. En we gaan zien of dat vandaag gaat lukken. Nak heeft de bal nu. Ten Raola heeft de bal even kort gespeeld. Naar Van der Weg die dan met een lange bal naar voren komt. Maar omdat... Pon een duwtje in de rug krijgt van Biemans. Raakt hij de bal al snel kwijt. En belandt die bal bij Roda Douman Kuto, Die de bal weer voor Roda in het spel heeft gebracht. Na 6,5 minuut. Weinig kansen nog gezien. 0-0 tussenstand dus bij Nakroda. Hoe lang duurt het feestje in het Holland Huis, Edwin? Nou, dat, uh, dat zou ik ook wel eens willen weten. Dat kan wel eens heel lang uh, gaan duren. En uh, Sven Kramer staat ook nog steeds op het podium uh, met zijn uh, collega medaillekandidaten. Uh, en ze staan echt te stralen. Met name Sven Kramer is echt het mannetje als je hem zo ziet staan. Hij riep ook naar de zaal. Ik fucking heb hem. En uh, ja, zo uh, vlogen er nog wat meer termen zo door uh, de lucht. Maar dat vond het publiek natuurlijk prachtig. Uh, foto's worden gemaakt. En uh, Sven Kramer geniet van het feest. Hij kreeg zojuist van Jochem hagen. Net als uh, Jorrit Bergsma en uh, Jan Blokhuizen een gegraveerde tegel met erop. ...op zijn naam en de prestatie die hij heeft geleverd. Dat zijn dan de formaliteiten. Maar Frank, wie heeft volgens mij een doelpunt? 52 minuten gespeeld en de marge is weer 2 in het voordeel van PSV. De maken is Willems na een aanval over de linkerkant bij PSV. Dat is logisch als Willems daarbij betrokken is. Maar er is ineens erg veel ruimte voor de Pai. en tijd voor de Pai. om eens rustig om zich heen te kijken. Hij speelt Willems aan, die kan natuurlijk buiten omgaan. Hij liet het aan de paai en koos toen zelf voor de weg binnendoor. Had wat moeite met de controle, maar toen hij op 20 meter van de doel stond van Twente dacht hij, hey, nou ligt hij lekker voor mijn rechter. En dan ga ik hem eens in de verre hoek proberen te prikken. En dat lukte. Marsman is opnieuw verslagen. De derde keer al vanavond. En PSV dus op een 3-1 voorsprong tegen FC Twente. De ploeg van Cocu wat meer controle proberen uit te stralen. Of te hebben over deze wedstrijd in de tweede helft. Wat meer dan voorrust toen het spel nogal op en neer vloog. Maar dat is nu duidelijk niet het geval. Tot nu toe PSV wat sterker in de tweede helft. En dat zien we terug in de goals. 3-1 dus tegen Twente. Terug naar Edwin in Sochi. Ja, waar de tegels, de gegraveerde tegels nog altijd worden uitgereikt. Sven Kramer gaat hem zo ontvangen. Krijgt nu nog een toespraakje van Jochem Uitehagen. Dat is overigens ook mooi om te horen dankwoord dat de sporters richten. Bijvoorbeeld aan hun familie, aan hun vrienden. Jan Blokhuizen deed dat nadrukkelijk. Heeft natuurlijk toch een belangrijke keuze gemaakt door weg te gaan bij TVM. En uh, ja, hij zei ik ben daarin gesteund door mijn, uh, door mijn familie, door mijn ouders. En ik ben ze daar ontzettend dankbaar voor. Dat zijn toch de mensen achter het uh, succes. Terwijl nu uh, de gegraveerde gouden medaille uh, ja, nama. In handen is van Sven Kramer. Uitgereikt dus door Jochem Uithagen. De echte medailles die volgen morgen. Dan is er weer een mooi moment voor hen op Medal Plaza. En dan kunnen ze zich weer laten toejuichen. Maar goed, het is een tussenmomentje natuurlijk. Want het echte werk, de volgende wedstrijden, die moeten er natuurlijk nog gaan komen. Sven Kramer zal nog even genieten van deze huldiging en van die huldiging van morgen. En gaat daarna gewoon weer in de focus. Want de spelers zijn uiteindelijk pas net begonnen. Go Ahead tegen AZ in die houtkamp. 0-0, maar AZ heeft het moeilijk. Want Go Ahead veel in balbezit. Een paar corners al gekregen. En is beter dan AZ. En probeert met name via de vleugels. Aan de rechterkant Joey Godet. Die daar speelt in plaats van Antonia. En via de linkerkant via Houtkoop uh, in de aanval te trekken. Nu gaat de bal binnendoor in de voeten van Kolder. Kolder krijgt hem terug. Kolder bal naar buiten. Naar Godet. Godet goed aangespeeld. Gaat richting de cornervlag om de voorzet te gaan geven. De speelt hem eventjes terug. Dat is slim. Op Schmid. Schmid met de bal richting tweede paal. Maar daar staat niemand. Ja, daar staat Elm. En die weet niet dat er helemaal niemand bij hem in de buurt is. En uh, raakt de bal handig. Uh, Gaat de bal over de zijlijn. Mag uh, Go Ahead gaan gooien. En laat uh, Barney Kolder het over aan de man met nummer 5. Xandro Schenk. een van de uh, verdedigers die uh, regelmatig scoort. Heeft drie doelpunten dit seizoen gemaakt. En af en toe ook belangrijker. Nu uh, is de ingooi niet echt lekker. En is het uh, balverlies voor Turic. Ga, gaat de bal wel over de achterlijn. Via Berghuis. Dus weer een hoekschop. De derde voor Go Ahead. Nog niet één gezien voor AZ. Eén keer AZ een beetje op de helft gezien van... Uh, de Go Ahead Eagles. En dat is, daar is het eigenlijk bij gebleven. Het publiek ziet het hier wel zitten. Afgelopen week tegen RKC 2-2. Nadat in de 93ste minuut Go Ahead voorkwam. Nu de hoekschop die wordt weggewerkt door Afdic. De spits van AZ die achterin meewerkt. Maar Job van der Linden heeft de bal weer heroverd. En dan kan Go Ahead weer in de aanval gaan. Doet dat ah, balletje net iets te hard. Gegeven door Joey Godet. En dan weer in paniek wordt de bal over de zijlijn getrapt door AZ. en mag go ahead gaan gooien. Het werd dus 2-1 in de extra tijd. En meteen tien seconden later tegen RKC was het de gelijkmaker. 2-2. Dat was echt Jantje, Jantje huilt hier in Deventer. Balbezit voor Go Ahead. Bal ingespeeld richting Kolder. Maar dat lukt niet. AZ gaat proberen in de avond te gaan. Maar dat lukt vooralsnog niet echt lekker. 0-0 bij Go Ahead AZ. Na tien minuten in de tweede helft is het bij PSV Twente. 3-1... Goet uh, tegen AZ, u hoorde het, 0-0. En ook bij Nakker Roda is nog niet gescoord. De late wedstrijd straks komt uit de Kuip. Dan gaat tussen ze Feyenoord en NEC. We zijn terug naar het NOS Journaal met Jukke Teerstra. Tot dan.